5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In diverse steden in Irak zijn gisteren tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Er vielen 35 tot 45 doden, het exacte aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Het was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op om te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 De Italiaanse politie heeft veel wapens in beslag genomen... in een onderzoek naar een militante extreemrechtse beweging. Bij 19 huiszoekingen in het hele land... zijn onder meer automatische wapens, pistolen, zwaarden en messen gevonden. Ook lagen er nazi en boeken over Hitler en Mussolini. Een van de verdachten, een vrouw van 50... noemde zichzelf zelfs Hitler's sergeant-major. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze hadden volgens de politie plannen voor de oprichting... van een Italiaanse nationaal-socialistische partij. Het weer droog met soms brede opklaringen. Minima tussen 4 en 7 graden. Overdagperiode met zon, maar aan de kust een enkele bui. Het wordt 7 tot 9 graden met een stevige noordwestenwind. Later overal droog in het weekend droog en fris. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. We'll be Give me that mo mo wet wet. Give me that crispy style. style. Ladies love my style. At my table, getting wild. Get, get get get the bottles poppin'. We get that drip and that drop. Now, now get me two more bottles, 'cause you know it don't stop.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 Als jij dat wil maar nou, dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Het just I feel your love is I you know it's true Don't be afraid I know your heart to the right Everybody just a rope a jam, yeah. And I miss it, watch it, y'all, just a happy dance. Yeah. And everybody coming at the show, yeah. Daddy, y'all, and just a combo party scene. But I miss it, give the sign to you, baby, no. But I miss it, wanna make you happy, yeah. Just have like your to come to it. I still have a dream, it is a dream deeply rooted in the American dream, I have a dream, one day, this nation will rise up, live out live out, meaning of the We behold these truths to be self-evident.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 en dus het waarschijnlijk is het iets, weer hetzelfde De lied. tekst op hetzelfde leer en dezelfde beat. Maar soort van gouden sterren pop-op Conflicten ik zijn normaal, maar dan dus moet ons dus niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, ik ga niet al een tijdje. En we moeten door, dit voor de laatste keer het spijt. Het duurt te laat. Ritme. Ritme van ZFM. ZFM. Some days you're the only thing I know, only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay. Yeah. Sometimes you're a stranger in my bed.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 into somebody i don't know and you push me away push me away yeah God